De politie heeft vannacht de gestolen fietsen van de Poolse wielerplug CCC teruggevonden. Ze waren gisteren opeens verdwenen, waardoor de wielrenners morgen niet op hun favoriete fiets zouden kunnen meedoen aan de Amstel Gold Race. De fietsen werden gevonden in een busje in Valkenburg. Door wie ze zijn gestolen is nog niet duidelijk. Harry Lavrijsen heeft zich bij de WK-baanwielrennen in Hongkong op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de sprint...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 Lana Lemmens. Over het. Eh, dan moet ik het officieel zeggen. Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. In één keer goed. Ja, ik heb het ook opgeschreven. Eh, als we dat gedaan hebben. dan gaan we praten met de jongste ondernemer van Zandvoort. Café Friends. Met Lola Holsboer. Eh, en daarna het laatste stuk. is met Gerard Kuiper, de nieuwe voorzitter van de seniorenvereniging.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 daar gaan we over met de gedachten naar de paasgedachte van pastoor Bart Putter. En we sluiten het programma in de tweede uur af met Erik Weijers. Die gaat praten over de paasraces. En misschien nog meer races in Zandvoort. Misschien dat hij nog iets weet over de Formule 1. Vanmiddag uh, hebben we weer de, de training. Uh, en de kwalificatie. En de kwalificatie. Het wordt toch weer spannend. Goed, dat is het programma voor de komende twee uur. En we gaan meteen praten met uh, de uh, twee leden. Voorzitter, bestuurslid, uh, Lala en Ernst. 27 april. Ja. Dan hebben we Koningsdag.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 jonge jongens en meiden, die kunnen ontzettend mooi dansen. Die geven op het Raadhuisplein een... Ik zie jullie niet daar dansen. Uh, nou, wij kunnen dat niet zo goed als dat zij dat kunnen. Uh, dus De oh, verschillende, oh, oh. Uh, de verschillende <laughs> groepen van het Dance Center geven een demonstratie op het Raadhuisplein ja. in aanloop naar de officiële opening. Uh, dan de officiële opening zelf. Ja, dat is eigenlijk het, het officiële moment met de burgemeester op het raadhuis. Uh, dat betekent dat de, de vlaggen gegeven worden. Wilhelmus wordt gezongen. Uh, dat wordt uh, dit jaar ook opgeluisterd weer door de uh, uh, moet ik even goed zeggen... De...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 Maar stel je voor dat je nou net de krant niet hebt gezien. Er zijn ook daar nog, zijn er nog formuliertjes af te halen bij het muziekpaviljoen. Als kinderen een ingevulde goede rebus in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 Via e-mail, via de website koningsdagzandvoor.nl, uh, info at of uh, www.facebook.nl uh, en dan zo'n mooie schuine streep. Is er leeftijd aangebonden? Ja.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 Ja, wellicht. Dus ja. Hij staat We je? zijn in nauw contact over een ander onderdeel. Waar we, en dat is 5 mei, dus we, okay. hebben, we hebben goede contacten met nou, senioren. Ja, dan kom je nog een keer terug. Dus zeker we maar, met de maar Wat is er s'avonds nog te doen? Nou, wat er eigenlijk. Eh, het programma vanuit wat wij organiseren. is zeg maar na 4 uur smiddags afgelopen. Eh, maar wat we de afgelopen jaren zien. en daar zijn we ook wel heel blij mee. is dat zowel eh, de, de zogenaamde Koningsnacht. Hè, dus de avond voor Koningsdag. maar ook op Koningsdag zelf, vanaf smiddags en in de avonduren.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 Geen dank.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 Dus de, uh, oude Café of, uh, okay. de oude koffiekeur, Keur. Of oude Café Oomstee. De meeste mensen kennen dat ook nog wel. En uh, het andere adres wat er zeg maar, op staat, dat is uh, ja, mijn uh, privéadres. Privé klopt. Ja, iets meer in de microfoon praten. Oh, ja. Ik las ook dat je horecaopleiding hebt gevolgd. Ja, Dat klopt. lijkt me ook wel handig. Nou...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 Ja, want Oomsteen was beroemd om zijn biljartkampioenschappen. Ja, klopt. Ga ja. je ja, het, het overnemen? Of? Uh, ik wil het wel weer gaan doen, inderdaad. Klopt. Er komt ook een nieuwe, nieuwe laken overeen.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 En ze maart hebben ondertekend en uh, ja, dus het begin maart. Dus ja, uh, toen was het per 1 april was het van mij. Dus het is wel heel snel gegaan. Ja, klopt. En je ambitie verderop? In, heb je nog ambities om iets later uh, hotel, wat je eerder zei, hotelmanager of hotel eigen? Ja, maar nee. Voorlopig niet. <laughs>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 Ik had nog één vraag. Had ik, Friends, heeft dat ook nog een bepaalde reden? Um, vriendjes van me. Ik ken geen ja. nummer van de kings die Friends heeft. Namelijk, <laughs> dus vandaag Allemaal vriendjes van nee, me. Nee, um, het heeft wel een bepaalde reden. Ik heb vier hele goede vriendinnen. Ja? Um, daar is mijn logo ook een beetje op gebaseerd. Met vijf mensen. We zijn met z'n vijven. Dus uh, daar is het wel een beetje naar gebaseerd ook inderdaad. Het zijn gewoon hele goede vriendinnen van me. Daar kan ik op steunen. Die helpen me ook onwijs heel erg. Dat is ook je, je adviseur. Zijn dat zeg maar? Ja, op bepaalde plekken wel inderdaad. Of ik er altijd naar luister, is de vraag, maar, ja. uh, nee, maar ze, ze helpen mij heel goed. Als uh, eigenwijze ondernemer moet je altijd je eigen gang gaan, maar wel luisteren naar goede adviezen ja. natuurlijk. Ja. Heel mooi, dus Friends heeft ook wel een betekenis in ieder geval. Ja, gevonden. klopt. Nou, leuk. Ja. Lola, Friends. Ja. Lola, heel hartelijk dank voor je komst. Ja, ja dank En we komen. gaan toch eens even neuzen bij je. Even kijken daar. Goed, hou ik gezellig. Ja, ja. dank dankjewel. Je Geen probleem. Heel succes. Dankjewel. Met, uh, Dankjewel. Lola. <laughs> Heb jij Lola nu? Nee. Dat zou goed zijn, Kastje. Win een tekstje door. Jammer, sorry hoor. Ik had, als ik het uh, helemaal...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 The winner takes it all The loser's standing small Beside the victory That's a destiny I was in your arms Thinking I belong there I figured it makes sense Building me a fence I've been Feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. What can I say? Rules must be obeyed.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 Goedemorgen. Ik heb het natuurlijk de afgelopen tijd uh, wat verdiept in de seniorenvereniging. Het komt ook omdat ja. mijn broer voorzitter is en zij is, dus dat is het altijd leuk om even te vergelijken en te dingen te doen. Eén um, ding. Um, er stond de hele tijd de vacature op jullie site voor een voorzitter. Je hebt wel eens dat tegen ik. mij gezegd van nou, dat doe ik liever niet, maar uiteindelijk toch wel. Wat ja. is uh, de overweging om het toch zelf te gaan doen? Nou, het bleek dus heel moeilijk te zijn om een, uh, een voorzitter... Uh, ja, te krijgen. En we hebben daar uh, behoorlijk wat werk in gestoken, energie. En we hebben tegen de twintig gesprekken gevoerd met uh, mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap. En helaas om uiteenlopende redenen is dat het niet geworden.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 En dat moet ook in je zitten. Ja, nou, dat is hem helaas niet geworden. Je moet wel nou, tijd hebben met de doel. Eigen, eigenlijk ja, ja. zijn jullie ook zo te schuldigen eraan, hè? want ik krijg uh, om de paar weken de, de uitvoerige documentatie wat jullie allemaal doen. Ja. Dat is zoveel pagina's vol met reizen, met uh, allerlei activiteiten. Ja, dat klopt. Nou, op het moment dat je daar voorzitter van wordt, dan schrik je de bubbels als je ziet hoeveel jullie doen.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 Verdeeld. Dus iedereen had zijn eigen portefeuille. Net zoals in de, in de gemeenteraad uh, hebben we dat gedaan. Maar dat ontstaan ontstonden dus nu uh, behoorlijk wat uh, vacatures. Het is een luxeprobleem. Ja, ja. Is het ook zo dat het bestuur, of tenminste het, het ledenaantal, kent natuurlijk een afkalving aan de, aan de bovenkant? Ja.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 Lustrum, hè, geloof ik? Ja, 17. november. Over die AMBO, dat had ik ook nog wel. Um, jullie zijn ontstaan uit de AMBO. Klopt. AMBO was oorspronkelijk de, de belangenvereniging voor de ouderen. Er is veel ruzie ontstaan en dat soort zaken. Nu zijn heel veel mensen geen lid meer van de AMBO. Maar wie neemt nu de belangen van de ouderen op landelijk niveau waar? Qua AMBO? Ja? Nou, ze vallen nu onder de afdeling Halem. Ja, maar de Dus als landelijke organisatie bestaat nog. Steeds. Staat het nog? En ja, het ze nog bestaan erg... nog wel, maar het laat al van het al zien het beleid wat ze voeren dat dat niet goed is, want steeds meer gemeentes ja. en zelfs eilanden nee. keren zich af van, van de AMBO. Mag, geloof ik ook. Ja, nee, geloof ik heeft ah, zich afgescheiden. Ach, ja. En dat betekent dus dat ze veel en veel leden moeten inleveren. Dat zie je aan de aan de aan de aantallen die ze krijgen, nu nog hebben aan leden. Maar even los van de van de van wat er gebeurt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 Het enige is de link die wij goed hebben, dat is uh, ja, de, de, de overeenkomsten, de, zeg maar de, de gesprekken die wij voeren met de gemeente. Nou ja, en dat is onze wethouder Gert-Jan Bluis. Die heeft uh, oudere zorg onder zijn beheer in zijn portefeuille. Ja, en dat doet hij hartstikke goed. Wij kunnen heel goed uh, met hem door één deur. Hij uh, houdt het ook uh, kort. Als er wat is, dan uh, komt hij bij ons of wij gaan naar hem toe. Nou, van de week hadden wij onze javel. Dit is uh, buitengewoon. We waren uh, met z'n ja, 1, 6, 61. 61. Ja, ik, ik ga even naar Olga, maar die zit erbij. Ja. <lacht> <lacht> ja niet voor niks. <lacht> want, ja, niet, voor niks ik, niets. Hè? niet voor niks. Nee. Nee, want ja, Gerard, ik horen continu, maar ik wil Olga horen. Uh, je hebt het er ook druk mee. Ja, ja. Olga Poots, dus niet Olga Kuiper. <lacht> nee, Olga Poots. Maar ja, ik zie jullie dan samen en dan denk ik... Dan raak ik in verwarring. Ja, zo gaat dat op een dorp, hè? Ja, precies. Maar ogen vertel eventjes. Je hebt het hartstikke druk. Uh, ja, ja dat is, uh, ik ben uh, bij de seniorenvereniging gekomen als uh, plaatsvervangend uh, penningmeester. En ja, op een gegeven moment uh, ja, liep het een beetje spaak. Uh, qua, ja, kwam, uh, stopte de sec uh, onze secretaris ermee, dus dat heb ik even tijdelijk overgenomen. En nu hebben we uh, weer een uh, ja, mooie ploeg uh, in het bestuur zitten. En we gaan dus ook de, de taken toch ook wel meer herverdelen, ook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 En nu bij jullie in november Lustrum, de ja. eerste vijf jaar. Ja. Ik las het al wat over op jullie website. Wat, wat gaat er gebeuren?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 altijd super scoort, dat is uh, muziek. En varen. Ja. En, varen ja. ja, varen, daar zijn ze ook altijd uh, over. Cool de bingo is ook leuk. En de bingo's. En de modoshow's. Ben ja, jij ja. lid van die club? Maar? Ja, ik ben lid. je ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ook. ja, ja, ja zeker. Ja. dat is goed. <laughs> nee, wij, wij zijn actief lid. Dat, zeker. En het is hartstikke leuk. Ja, want ik zag al even activiteit. Iedereen die er dus zo wil weten kan zo naar de website toe en kan zien wat jullie allemaal doen. Maar het is heel veel, inderdaad. Kijken jullie ook naar wat andere verenigingen? Van, het bleek, leek mij moeilijk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 Nee, dat doen wij niet meer. Oh, dan ben je nee, nee. Ja, wij, zijn, uh, oh, dus, maar, wij zijn, uh, we hebben het overgedragen aan nou, pluspunt. het pluspunt. Ja. Omdat die veel meer uh, Maar jullie mensen... deden dat ook altijd? Ja, wij hadden een paar uh, belastinginvullers, waaronder ik zelf trouwens ook. Yeah. En, uh, ja. En wij zelf hebben dan onze eigen klantjes gehouden. Maar uh, de nieuwe mensen die kwamen, die hebben allemaal verwezen naar het pluspunt. En de, degenen die wij nog hadden als belastinginvullers, die zijn overgegaan naar het uh, pluspunt. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Oké. Okay. Het is verwijzen en iedereen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 En het zit vol altijd. Ja, ik, uh, ja. Dus Echt leuk is dat. Ja. Nou, nou, dat ja, komt ook uh, mede door de leden. Hè, want die, we, we zijn er natuurlijk afhankelijk van. Uh, een kopij. Ja. Om hem te vullen. Nou, Dat gaat steeds uh, beter. Het is zelfs zo dat we sommige stukken gewoon moeten inkorten. Hè, want anders wordt het inderdaad wat een boek. <lacht> <Te veel>. <lacht> <lacht> ja, het staat ook allemaal op de website. Maar ik neem aan dat niet alle leden ja. internet hebben. Nee, nee. De nee, de nee de heel veel ouderen zijn niet voorzien van een computer. dus Die vinden dit juist inderdaad. Ja, nee, en ja, keurig in kleur en dergelijke. Ja, ja. Het ziet er ja. echt ja. ja. licht uit. Ja. Echt geweldig. Ja, iedereen die vecht er inderdaad om. Uh. Ja. Dus jij moet een trotse voorzitter zijn nu? Ik wel, ja. En ik ben ook uh, trots dat het uh, zo gelopen is, de afgelopen uh, vergadering. He, dat mensen zich uh, toch beschikbaar hebben gesteld om een uh, aantal taken op zich te nemen. Waaronder Olga, die is dan uh, een, uh, vicevoorzitter geworden. Nou, en dat vind daar uh, ben ik hartstikke blij mee. Dus ik heb gewoon, uh, we zijn gewoon een beetje opgeschoven. En... Dus als jij een roep hebt, ergens in het land, dan uh, kunnen we bij Olga terecht. Ja. ja, ja zo van, ja, dan... ja, hij zit ergens in Enschede of waar.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 Ook uh, bestuursassistent is zelfs nog uh, buiten het bestuur. Die hebben zelf gezegd, ik wil niet echt een, een bestuurlijke taak... maar ik wil wel als uh, bestuursassistent uh, jullie helpen. Nou, daar hebben we er ook weer twee bij. Dus we kunnen de taken nu wat uh, makkelijker gaan veranderen. Maar verboden. jouw huisgezin...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 Aan, uh, aan de afgelopen uh, ja, periode, vanaf januari, zijn er toch uh, heel wat leden uh, overleden. Ja, en was, ook was. mensen die, dus, zeg maar, in een dusdanige toestand komen ja. dat ze eigenlijk helemaal niets meer met de vereniging nee. doen. Dus ja, we hebben ook uh, met het innen van de contributie, hebben we veel moeite moeten doen, ja. als, als met name, om alle leden de ja. zover te krijgen dat ze hun contributie betalen. Ja, en dan vallen er ook weer af. Je hebt wel aanwas nodig voor nieuwe leden. Ja, en ja. De gelukkig door... De jongere ouderen zijn van harte welkom. Ja, ja. ja. en dan kijk je naar mij. <lacht> nou, jij bent nog Ja, ik ben lid. Dus je kijkt naar mij. Ja. Oké, okay. ja, ja, maar als jongeren. Als jongere. ja. oké. Okay. Nou, heel veel uh, succes uh, Gerard. Ja, in de, uh, gefeliciteerd. En jij ook gefeliciteerd. Ja, dank en, uh, en een uh, goede toekomst voor ja. de senioren. Daar gaan we vanuit. Dus blijven heel en gezond. Ja. Dan kunnen nog heel lang uit, van u genieten. Het gemiddelde leeftijd neemt alleen maar toe. Dus ja. ziet ja. goed uit. En nee, <laughs> blijven terug. Dank voor jullie komst okay. en we voor gaan. de uitleg. Oké. Okay. Dank u wel. We gaan naar Kasper en die heeft muziek. En dat is We ik Belong, ik belong alle, to the Night. We doen er ook wel eens over, over die belangen. De said